René van Brakel met het NOS-journaal. Nederland zegt een verdrag met markeringen op. Het gaat bijvoorbeeld om bijstand en kinderbijslag. Het kabinet wil de uitkeringen verlagen voor mensen die naar Marokko zijn verhuisd... omdat het leven daar veel goedkoper is. Gesprekken met de regering en Rabat over nieuwe afspraken hebben niets opgeleverd... en daarom met het kabinet nu af van het verdrag. Dat loopt nog tot 2016. In de tussentijd wordt wel verder onderhandeld. Het kabinet wil op de AOW na, uiteindelijk af van alle uitkeringen aan mensen die naar Marokko zijn verhuisd. Een ex-militair van vliegbasis Volkel heeft oud-collega's niet proberen te ronselen voor de jihad. De F-16-basis heeft daar afgelopen week melding van gemaakt. Volgens het ministerie van Defensie blijkt uit een onderzoek van de militaire inlichting en veiligheidsdienst dat er niet is geronseld. De Nederlandse F-16's, ook van vliegbasis Volkel, zijn betrokken bij de internationale strijd tegen terreurgroep IS. De afgelopen weken hebben de straaljagers al verschillende bombardementen in Irak uitgevoerd. In Libië zijn de afgelopen weken ongeveer 100.000 mensen op de vlucht geslagen... voor het geweld rond de hoofdstad Tripoli. In heel Libië zouden 300.000 mensen op de vlucht zijn. Volgens de VN vinden de meeste vluchtelingen onderdak bij familie. Anderen slapen in schoolgebouwen of parken. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011... Is de situatie in Libië chaotisch? Stammen en rebellengroepen bestrijden elkaar. Tripoli is inmiddels in handen van moslimrebellen. Het parlement zit daarom in het oosten van het land. Op een middelbare school in Voorburg is iemand neergestoken. Het slachtoffer is waarschijnlijk een leerling van de school. Volgens de ooggetuigen gaat het om een jongen van 15... die door een klasgenoot in zijn hals is gestoken. Volgens hem was er veel bloed te zien. Het gebeurde rond half twee op het schoolplein van het Corbulo College. De dader is gevlucht. Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 10 graden. Morgen eerst wat zon, maar ook kans op een buit wordt dan 17 graden. Dit was het NOW. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Delft-Noord en Delft-Zuid 3 kilometer. De na 15 Rotterdam richting Gorkum tussen de ambacht en Sliederrecht west 5 na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. De A22 Velsen richting Beverwijk is dicht bij de Velzer-tunnel. Omrijden kan via de A9. A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 10 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hit van Europa Met Maurice Mulder 24ste jaargang aflevering 41 10 oktober dan maakt het de tweede uur alweer van de Eurobreakdown Deze uitzending hebben in totaal 17 stijgers, 7 zittenblijvers 14 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Die heb je in het vorige uur gehoord. Op nummer 39 is hij binnengekomen. Martin Dunkerwaag met The Wicked Wonderland. En waar iedere tienermeid helemaal gek van is tegenwoordig. One Direction, ofwel One D's met Steal My Girl op nummer 24. Dan maakt hij meteen de snelste stijger van deze week. De twee snelste dalers heb je ook al gehoord. Mr Props met The Waves van 34 naar 24. En Kelvin Harris met Summer van 36 naar 26. In dit uur hoor je de laatste 20 nummers. Van deze week van de Eurobreak Breakdown. De top 40 van dit continent, van geheel Europa. Maar we gaan ook kijken wat er dit weekend te doen is. In Zandvoort natuurlijk. Kijken of er nog een paar files staan, dat vind ik ook altijd wel even grappig. Binnenkort staan er heel veel files, want de aan gaat uh, drie weken dicht. Dus zal je heel veel files op de zeeweg hebben. Maar daar heb ik geen last van. En ik hoop jullie ook niet. Dat zo direct. Maar eerst gaan we kijken welke op nummer 20 staat. En dat is deze week Shepard met het mooie nummer Geronimo. Vorige week nog op 25. Ondertussen drie weken in de Euro Breakdown.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 gaan een kleine sprong maken Top nummer 19 Die is blijven zitten deze week Ella Henderson Met haar nummer Ghost En hij kan er nog steeds Hij staat er nog steeds in Lenny Kravitz Ook blijven zitten deze week Op nummer 18 Met zijn nummer The Chamber Helaas een plaatje Plaatsgezakt Dat is Ed Sheeran, Met Don't En op nummer 16 Vinden we deze Dat is Iggy Azalea. Samen met Rideau Aura, oftewel Black Widow heet het nummer. Vorige week nog op nummer 20, hoogste notering uit nummer 16.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 And as it all plays out, I see it couldn't be clearer You used to be thirsty for me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 week nog op nummer 20. Deze week op nummer 16, Iggy Aslea. Samen met Rito Ora. Black Widow. Op nummer 15 vinden we Nico en Vince. Black, Black, Black Widow, Am I Rung. Maar we gaan door met nummer 14. Vorige week op 15. één plaatsje gestegen is John Legend. All of Me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my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 Give your all to me I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when Prachtige I een nummer van John Legend. Op nummer 14 of me. all of me. And you give me Verder kijken in de lijst op nummer 13 vind je Coldplay: A Sky Full of Stars. Op nummer 12, Enrique Iglesias met Bailando. Me op nummer 11, Maroon 5 met Maps. Of you en op nummer 10, I'll... Taylor Swift: Shake It Up: De Euro Breakdown. Zo, so, supermarket manager, wij zijn er nou toch weer bezig. Uh. Op nummer 10 vinden we Taylor Swift. Zeker dat. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. En we gaan kijken welke wij de afgelopen 20 minuten gedraaid hebben en overgeslagen hebben. Op nummer 20 vonden we Shepard met Geronimo. Vorige week nog op 25, dus vijf plaatsen gestegen. Ella Henderson met Ghost op 19, lekker blijven zitten. En wie ook is lekker blijven zitten, is Lennie met The Chamber op nummer 18. Ed Sheeran Downs op 17. Vorige week nog op 20, deze week op nummer 16 Iggy Azalea, Black Widow. Vorige week op 13, twee plaatjes gezakt, dus nu op 15. Nico en Vince, Am I Wrong? Op nummer 14, John Legend, All of Me. Op nummer 13 Coldplay a Sky Full of Stars... Enrique Iglesias met Bylando op nummer 12. Nummer 11 Maroon 5 met net. En je hoorde er net Taylor, Stable, Taylor Swift. Shake it up op nummer 10. Gaan we verder kijken. Op nummer 9 vinden we Sam Smith. Stay with me. En op nummer 8 vinden we... Ja hoor, daar is ze weer. Ariane Grande. Samen met Zet met de nummer Break Free. have said it before trying to hide Luisteraars, die de haar van de Nickelodeon hit series. Ariana Grande. Break Free op nummer 8. We hebben er een keertje over geslagen. de dus op 26. Dat was met de, de Iggy Azalea. Met het nummer Problem. Straks gaan we het nog een keer krijgen. Samen met Jessie J en Nicki Minaj. Zo. supermarktmanager, wij zijn we nog toch weer bezig? Eh... Nou, dan weet ik ook niet wat de supermarktmanager aan het doen is. Het was helemaal viral gisteren. Hashtag boycott, aha. Wegen uh, natuurlijk het Sinterklaas, het Zwarte Pietengedoe moet ik meer zeggen. Maar dat dagen later. Gaan we even kijken wat er dit weekend allemaal te doen is in Zandvoort. In Café Koper hebben we vanavond, om 9 uur begint dat, de popquiz. Wissen of quizze, dat is de vraag. Nou, je algemene kennis, die wordt getest... Er is natuurlijk maar uh, één echte quizmaster die dat kan doen. Dat is niemand minder dan onze eigen, echte Joop van Junior. Wil je nog meedoen dan kan, ga naar KV Koper. 9 uur begint het. kost wel 2,50 om mee te doen. Maar dat overleef je wel. En het hele weekend staat op CP Park Zandvoort... staat dit in het teken van de DNR t races. In de finales. En race op zondag van 8 uur. Naar de A-auto's. Zijn er de auto's in de vorm van een A- of A-klasse? Nee, het zal wel... Die, die rijden zaterdag en vandaag rijden de B-auto's. En hebben we nog uh, jazz. Nou, ik had net een, nummer, een beetje Saint Germain. Nou, niet een beetje, het was Saint -Germain. Maar dit is Saskia Larou. Je kan hem vinden in uh, café Het Juttersje. Waar is dat, zou je denken? Nou, dat dus is Strand en Telassa. In het gezellige café-gedeelte van Strand Albuum Telassa. Elke tweede weekend van de maand is de jazz. En de gast in het café, het juttetje, is Ton Arisen. En Saskia Laro speelt daar dus aanstaande zaterdag van de vier uur. Lady Miles Davids of Europe wordt ze ook wel genoemd. Want speelt er een pet saxofoon en zang. Op piano en zang zal je Warren Bird vinden uit de USA. Daniel Guelli, volgens mij uit Italië, op de contrabas En de Hollandse en welbekende Menno Veenendaal op de drum... En volgende maand in het Café Het Juttetje is Jazz Up. En als ik me niet vergis, is dat een Haarlemse roep. Nee. Wij gaan door met de volgende nummer in de Euro Breakdown. En dat is Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. Bing, bing. Win it in the of we dippin' in a pot of blue food, yo so, so good, it's dripping on wood. get a ride In the engine that could go Batman robbin' it, bang bang cockin' it Queen Nicki dominant, prominent. It. It's me, Jesse, and Ari If they test me, they sorry Riders up like a Harley Then pull off in this Ferrari If he hanging, we banging. Phone ringin', he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm Aunt uh, G to the A, to the N, to the G Uh, B to the A, to the N, to the G, uh, to the a, to the to the G. Hey de Grande, Jesse J en Nicky Minaj Op nummer 7 in Breakdown. En even kijken naar de files hier in de regio. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden. 4 kilometer. De A1... Am Amersfoort-Amsterdam heet het de andere kant op. Ik zat even te kijken. Tussen Naarden en muiden 4 kilometer ook. Ook op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootswijk. 6 kilometer... Dichter dichterbij huis op de A208 Haarlem Velsen tussen Sampoort en de aansluiting met de A22. En weer 14 minuten vertraging. 3 kilometer vielen. En op de M206 heemstede Zoetermeer tussen de aansluiting met de A44 en Leiden. 1 kilometer vielen En dat brengt ongeveer 4 minuten vertraging op. Op nummer 6 weer Magic van Real. Got in my car, race like a jet, all the way to. You. Toronto-Canada komt deze band. Magic. Canadese pop- en rockband. Reggae band moet ik zeggen. In 2013 verscheen deze debuutsingle. Root. Van het debuutalbum Don't Kill The Magic. Wereldwijd verscheen op 30 juni 2014 om precies te zijn. Nou, ze hebben wel in de Nederlandse single top 100 gestaan. De 22 e plek. De debuutsingle Root. En in de Vlaamse ultra tot 50 of 47ste plek. In Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Was het een nummer 1 hit. En een nummer 6 hit in Canada. Cut Me Deep van Shakira. Van het album Cut Me Deep heeft Magic ook aan meegewerkt. En in 2013 dus verschenen deze "Root" Op nummer 6 in de Euro Breakdown. En op nummer 5 vinden we... David Cuetta samen met Sam Martin. Vorige week nog op nummer 3, 2 plaatsen gezakt. Love is on Let's light it up until our heart catch fire. Then show the world to burn light and never shine so bright. The Euro Breakdown. David Guetta net op nummer 5 met Lovers on the Sun. En op nummer 4 hebben we Sia met Chandelier. Als je iets wil doen. Ja, daar is ze. When will I learn? I push it down. push it down. Chandelier Dan zijn We zijn alweer aangekomen aan de top 3 van de Euro Breakdown van deze week 24e van Aflevering 41 alweer 10 oktober 2014 Maar niet voordat we hebben teruggekeken welke we allemaal al hebben gehad Nou ga ik je ze niet allemaal mee lastigvallen natuurlijk ik Ga kijken vanaf de tiende plek Vorige week nog op 14. Deze week dus op 10. Taylor Swift met Shake It Up. Vorige week op 8. Deze week op 9. Sam Smith, Stay With Me. Op nummer 8 vinden we Ariana Grande samen met Zet. Met de nummer Break Free. Vorige week op 11. Deze week op 7. Jessie J, Ariana Grande, Nikki Minaj met de nummer Bang Bang. Magic met Root is dus blijven zitten op de zesde plek. Love is aan de staan van David Guetta. Twee plaatsen gezakt naar de vijfde positie. De vierde positie is in handen van Sia. Ja, en dan komt het moment van de waarheid, hè? De top 3 van deze week. Ik ga je nog niet, net niet verklappen. Wat heb je nou de andere 30 nummers gemist ook? Geen paniek. Ga je naar facebook.com/slash yourbreakdown. Zal die straks op te vinden zijn. De complete lijst, de complete 40 nummers van deze week. En wil je ze nou allemaal terug horen? Dat is ook mogelijk als het goed is. Dat zal aanstaande zaterdag zijn, vanaf 7 uur, Voor dit mooie programma weer herhaald. Dan kan je ook nog even horen wat er dit weekend is. Mocht je het net gemist hebben, luister maar gewoon morgen tussen 7 en 9. Of ga naar Euro Breakdown, facebook.com/eurobreakdown, like de pagina en blijf op de hoogte van de top 40 van dit continent. Op nummer 3 Kelvin Harris samen met John Newman. Vorige week op twee, één plaatsen gezakt met de nummer Blame. Can't be sleeping, keep on waking, that the woman next to me. Is burning, inside I'm hurting, a I keep, so blame it on the night, I, I, don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Me. don't blame it on me. Gelijk nog op nummer 2. Calvin Harris samen met John Newman. Blame. Nou, Calvin Harris is niet geboren als Calvin Harris. Nee, hij is geboren als Adam Richard Wild in Dumfries. Een halfjaartje voordat ik geboren ben. Nee, anderhalf jaar zelf. Oeh. Hij is alweer uh, over de 30e heen dan. 17 januari 1984. In, uh, in Schotland. Uh, uh. Zijn eerste debuutsingle Acceptable in the 80s bereikte nummer 10 in de Single Hitlist in de UK en werd ook uh, veel gedraaid op de Nederlandse radiomuziekzenders zoals MTV. Zijn volgende single The Girls verscheen in begin juni 2007 en in 2011 kwam hij terug met een single die goed scoorde in de hitlijsten. Voorbeelden hiervan zijn Feel So Close en Bounce, een samenwerking met uh, Kellys. Ook werkte hij eh, samen aan de nieuwe album The Dead Talk van Rihanna. De single waarop zij samenwerkte heet We Found Love. En werd in vele landen een nummer 1 hit. Nou, we kijken naar de singles die het Nederlands tot 40 hebben gehaald van uh, onze Kelvin Harris. I'm Not Alone in 2009 in de Tipperaden. Ready for the Weekend ook in 2009 ook in de Tipperaden. Bounce, het nummer wat hij samen dus even maakt met Kellys. Zeven weken in de top 40 staan. En de hoogste positie daarvan was 28. We found love in 2011. 22 weken in de top 40. Op nummer 3 was zijn hoogste positie. Drink, drinking from the bottle in 2012. Nou, die heeft niet de top 40 gehad. Hij nou, deed het samen met Tini Tempa. In de tipparade is hij terechtgekomen. I need your love in 2013. heeft zeven weken in de top 40 staan. Niet hoger als 29. En nummer 41 in de single top 100. Eat Sleep Rave Repeat. De Calvin Harris Remix in 2013. Samen met Fatboy Slim, Riverstar en Man. 12 weken lang in de Nederlandse top 40. Hoogste positie achter en dat was in eind 2013. Gaan we kijken bij onze zuidenburen. Summer. In 2014. 20 weken erin gestaan. Hij staat er nog steeds in een kantje vertellen. Vijfde plek, hoogste positie ooit. Drinking van de Bodo in 2013. Zeven weken erin, hoogste positie is 34 geweest. En Dance With Me in 2009. Vier weken in de ultra top 50. Vier weken erin gestaan, 40ste plek. Because maar goed, we gaan door met de Your Breakdown. Nummer 2, no Megan Trainer. Ja, zo yes, heet hij. Vorige week no nog een nummer 5, dus Hoogse Positie, ooit waar. pretty clear. I ain't no size too, But I can shake it, shake it.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 Ze staat er al weken in. Megan Trainer. All About That Bass. Vorige week nog op nummer 5. Deze week op nummer 2. En oplettende luisteraar. Die heeft uh, één nummer gemist. Die de afgelopen week al... Uh, Iedere keer te horen is. Ja, en dat is degene die op nummer 1 staat. En dat is Lilywood en de the Prick in de Robin Schultz remix met hun nummer Prayer in Sea. Ja, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Yeah. I'm mm -hmm. vinden we Lillipoo... Lilliewood. Wordt helemaal zenuwachtig. Het studio loopt vol voor het premièreprogramma zo direct. Ik is niet het programma over premières, première is. Nee, het is de eerste keer dat dat programma er is. Zandvoort draait door, heeft hij. Ja, echt waar. We kijken naar de top 3 van deze week. Calvin Harris samen met John Newman. Blame op nummer 3. Trainer All About Dead Base op nummer 2. Om nummer 1, Lilywood en de Prick in de Robin Shield Remix. Prayer in Zee. De 24e jaargang, aflevering 41 van 10 oktober 2014. 17 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers en anderhalf, ofwel twee nieuwe binnenkomers. Dat maakt weer een einde aan deze Euro Breakdown van deze week. Zo direct, dus na de klok van 5 uur. De zandvoort draait door. Met een hele speciale centrale gast